die opgetekend vindt in Lucas 22, van vers 47 tot het einde. We noemen die Lucas 22, van vers 47 tot het einde. En als zij nog sprak, zie daar een En een van de twaalf, die genaamd was Judas, ging hem voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraadt Gij de zoon dat mens met een kussen die bij hem waren, ziende wat er geschieden zouden, zeiden tot hem, Heren, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg ten dienst des hoge priesters, en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde zeide, laat ze tot hiertoe gewonnen, en raakte zijn oor aan, en hielde hem. Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren zijt gij uitgegaan met zwaarden en stok als tegen een moordenaar Als ik dagelijks met u was in een tempel zo heb gij de handen tegen mij niet uitgestoken Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. En ze grepen hem en leidden hem weg en bracht hem in het huis des hoge priesters en Petrus volgde van ver. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij samen neder zaten, zat Petrus in het midden van en de. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en hare ogen op hem houdende, zeiden, of deze was met hem. Maar hij verlogende hem, zeggende, trouw ik ken hem niet. En Cordelea een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die, maar Petrus zei mens, ik ben niet. En als het omtrent één uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in waarheid ook deze was met hem, want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei de mens ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog strak kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des heren. Hoe hij hem gezegd had. Eer de haan zal gekraaid hebben zult gij met driemaal maal verloven. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen ze hem op het aangezicht en vragen hem, zeggende: Profeteer, wie, wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden. En brachten hem in hun raad, zeggende, zijt zeg gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden op loslaten. Van nu aan zal de zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden alle, zeg gij dan de zoon Gods. En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En ze zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Onze hulper, zij in de naam des Heer helemaal en aardig gemaakt heeft. Genade, vrede en warmhartigheid wordt u bij den aanvang gespronken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader. En van Jezus Christus, den Heer, door den Heiligen Geest, Amen. Zoeken wij u het aangezicht des Heer. Het heeft u nog behaagd, Heer, aan de avondstond van deze werkdag, met ik voor ter plaatse al hier ons te doen vergaderen, opdat uw woord onder hun en ons zou verkondigd worden. Wil de bediening van uw woord nog vergezellen met de krachtdadige werking van God en Heilige Geest. Opdat dat woord niet alleen zal doen wat u behaagt om voorspoedig te zijn in hetgeen waartoe u het zendt, maar mocht het ook zijn, zijn vrucht nog afwerp, u ter eer en kon het strekken tot waarachtige bekering en tot opbouw van uw volk op dat vaste fundament Christus, dat niet wankelt in eeuwigheid. Nou is het u volmaakt bekend wat we geworden zijn door de zonde en wat wij blijven met alle ontvangene geestelijke of natuurlijke weldaad. Dan moest uw knecht, Paulus en nog van getuigen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van een lichaam der zonde en der dood? Zou het groot zijn als je niet alleen overtuigend, levendmakend, maar ook ontdekkend in dit avontuur door uw woord en geest onze harten nog bearbeid mocht. Mijn heren kon het ook zijn versterken. Hetgeen dat uw hand heeft gebracht. En in zonderheid Christus een gestalte. Door het geloof in onze ziel doen bekopen. En onze ogen voor hem openen. Die zichzelf in onze menselijke natuur begaf. Daartoe een dienstknecht geworden zijnde. Opdat het welbehagen des zieren ter zaligheid door zijn hand gelukkig zou voortgaan. Mijn heren, die zichzelf en ook de onstraffelijk in de dood, ja, in de dood des kruises heeft opgeofferd en dat uit de eeuwige liefde tot de goddelijke deugden en om zijn volk zalig te maken van hun zon. En waar het des zeer door uw hand zou voortgaan, zo bleef dat ook niet stilstaan. Toen ge in de dood waart ingegaan, toen hebt ge bewezen te zijn, naar de geest der heiligmaking, dat gij zijt de zonen gods in de opstanding der dood. Want u kon van de dood niet gehouden worden, wij u macht hebt om uw leven af te leggen en het ook wederom aan te nemen. Zo hebt ge over de hel en over de machten daarvan getriomfeerd. Maar ook over de macht des doods. Als die eeuwige overwinnaar. Zijt ge tevoorschijn getreden En al zo zijt ge naar de hemel gevaren. En bracht uw kerk in Gods gemeenschap. Niet alleen dat ze door uw verzoenend middelaarswerk. Voor Gods aangezicht een grondslag heeft bekomen. Maar hij hebt ze ook door uw ingang in de hemel. In de gemeenschap hersteld. ...waar we door Adam waren uitgevallen, en u leeft ge aan Gods rechterhand, en bid omdat de uitverkoren zullen worden toegebracht. De gelovigen in Gods kracht zullen bewaard worden, en eenmaal naar uw raad, zijnde gelijk zullen worden opgenomen in heerlijkheid. Wel ook in je avontuur, de toepassing van de door u verworven zaligheid... Naar de mate dat het u behaagt, nog in onze hart schenken voor het eerst of bij vernieuwing. Want heren die uitverkoren zijn van eeuwigheid in Christus als het hoofd. Die zult u toch zekerlijk tot de zaligheid brengen. Daar zou niet eentje van achterblijven. Want die zullen geloven die verordineerd zijn ten eeuwige leven. En al is het nou eeuwige mogelijk onze zijt. Om nog maar één keertje te kunnen geloven, nochtans werkt u het op uw tijd en zullen ze in de kracht van God bewaard blijven, door het geloof tot de zaligheid, om geopend te worden te zijn de tijd. Daartoe dragen we degene die opkwamen ten huize gods van deze plaats aan u af. Mocht het zijn, Heere, dat u nog eens werken mocht door de Heilige Geest in hun hart, dat die werden geopend, en het verstand door de zonde verduisterd, verlicht mocht worden. Maar ook dat Christus een plaats in de ziel mocht bekomen. En hij door het geloof in het hart mocht boven. Als die eeuwige overwinnaar, gedenk uw ganse kerk op aarde. De tijden die wij beleven, die zijn zeer donker. Donkerheid bedekt de volken en duisternis de aarde. Maar heren, daar staat u nou boven. O, dat u het nog eens licht liet worden in de harten van uw geustgenoten, maar ook degenen die nog leven, zoals ze zijn geboren, dat er nog werden toegebracht tot de gemeente, die zalig worden zal, Zo dragen we ze altijd samen aan u op, ganse kerk over de lengte en breedte der aarde. Ook uw knechten gedenken we bij deze, en daarmee menenvuldigen arbeid. Kleine en geringe aanval. U mocht nog eens uitbreiding willen geven. Maar kon het ook zijn. Degene die dan de handelijke een arbeid moeten verrichten. In de zoveel vakant zijnde gemeenten. Wel ze nog aan worden met kracht uit de hoogte. Om ze te doen dingen. Door de kracht die God verleent. Versterkt nog. Ook in hun harten wat hij hebt gebracht. En wil ook nog toebrengen heren. En kon het bovenal zijn. Dat uw grote naam daarin en door verheerlijkt werd, dragen ook de dragenden in het midden der gemeente aan u op, in al het gemeen verdriet en wederwaardigheden, u volmaakt bekend, heren. Ah, oh, wie is door deze dingen bekwaam om dan achter God aan te komen. en uw goden niets ongerijmds toe te schrijven? Dan, een God waar we wat van krijgen dan schijnt het als we nog een beetje betrekking erop hebben maar een God die gedurig wat van ons afneemt dan hebben we dubbele genade nodig om achteraan te komen en aan u onderworpen te zijn wil u ook gedachtig zijn de kranken in het midden der gemeente wij bevelen ze in uw zorgen tot herstel van het lichaam en dat de wegen verheiligd mochten worden voor de kostelijke zielen Gedenk ook het opkomende geslacht. Heren, wil daar uit uw kerk nog bouwen. De ambten nog genadiglijk vervullen. En wilt het zijn. zelf nog verhogen. In de werken uw handen. Ook hem die de mond hoop te zijn. Voor dit volk in dit avonduur. Ach, dat het mocht zijn. Dat ge de schriften wildet openen. En dat we kregen. In horen en spreken ervaren, De ondervinding van de emmelschangers. En was ons hart niet brandende in ons. Als de het tot ons sprak op de weg. En ons de schriften opende. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen. Zo'n 22. En daarvan de versen 3. 4 en 6. 22 vers 3. Vier en zes. U smeten zij van mensen hulp omloopt en zijn gered. Ze zij hebben in hun nood op u vertrouwd van schaamte rood naar hun gebeden. Maar ik, ik ben een worm van elk vertrek, een worm, geen man, een spot en smaad van mensen die het boze volk. Er zijn baldadig wensen beschimpen kan. En wat er verder woont in vers 4 en 6, zo'n 22. dan moet je anders spreken dan houden we meer over en de heer Jezus zegt tot zijn discipelen die bij hem gebleven waren wil gij lieden ook niet weggaan wij zouden zeggen dat is toch wel dubbele dwaas want dan houden we niks meer over kunst zo zien het werk gods, dat dat wel een beetje beproeving leiden kan de Heer stelt het de toeproepen. Die doet geen ene belofte aan Gods volk of Hij beproeft ze net zolang totdat ze uit te vallen. Met de gebed en met de geloven, met al haar werk. En ze zei Heer, nou weet ik het niet meer. Hoe dat nou nog ooit verwild moet worden. Want zoveel beloften als er zijn, die zijn in Hem... Dat Christus, ja en amen. God tot heerlijkheid. En zolang als je nog gelooflijke mensenheid mensen, je nog bekijken kan. Is God nog niet op weg om te vervullen. Dat gaat altijd door het afgesneden. Door de mogelijke heen. Zodat er niemand meer overblijft. En dat je God nodig krijgt. Ja of Job. Wij kunnen in zijn een schaduw niet staan. Zoveel genade had hij van God gekregen. Getuigd. In het negentiende hoofdstuk. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Ik kom een keer leeg te staan met God. En welke beproeving. Moest niemand ondergaan. Welke lijden. Deed God hem overkomen. Oda. Gelijk. Elise getuigde. Want die had het bij terecht zijn geloof van Job zodanig zou beproefd worden, dat niks overblijft dan het werk Gods alleen. En dan, dan komt er wel een strijd in het hart van het mens. Als er niks meer overblijft dan het werk Gods alleen, oh, dan kun je geloven dat hij eerst wat afgepraat en wat afgewerkt heeft. Dat kun je wel zien bij Job. Een man met zoveel genade die getuigen kon in de donker. Niet in het licht, maar in de donker. Ik weet dat mijn verloser leeft. Hij moest toch weer van al zijn welgaard. Moest hij afgebracht worden. En daar waren de drie vrienden geoefenden in de genade ook niet in staat. Hoeveel redenvoering hebben ze gehouden in het boek van Job. Maar ze konden hem er niet afbrengen. Weet je wat Job zegt? Ik zweet niet voor u. Inderdaad. Nee, voor een mens vallen, dat gaat niet hoor. Al is je nog zo godshalig, maar je valt niet. Maar dan lees ik dat een heer in een onwetend tot Job spreekt. Ik zal u ook vragen. Dan ga God hem eens vragen stellen. En daar staat er, Job zegt, ik zal niet met voortvaren te spreken. ...want ik heb dingen gesproken die ik niet verstond... ...de hand op de mond... ...uitgepraat was... ...de woorden van Job lezen... ...ik heb in een eind... ...en van David staat er... ...psalm 72... ...de gebeten van David... ...de zoon van Iser die hebben een eind... ...dus als een mens nou eens uitgepraat... ...en eens een keer uitgebeten is... ...dan denk ik dat pas waar wordt in het einde. Maar toen kwam het bij Job oplossen? Maar ik denk erom dat de mens wat praat. En bidt op zijn eigen en dan probeert God aan zijn kant te krijgen. En weet je waarom of hij nou probeert. Om God aan zijn kant te krijgen. Omdat hij zelf niet aan de kant van God vallen kan. En probeert hij dat. En dan moet hij nou telkens maar leren. De apostelen, de discipelen dus. Hadden grote voornemens. Om de leven voor de Heer Jezus te zetten, zetten. Petrus zou met zwaar verdedigd hebben. Maar toen die geboden werd om zwaard in de schepen te steken en niets meer er aan werken gekomen, de We het dat ze de neer Jezus alleen lieten. Jobs, zegt ook al, mijn bekenden zijn verdwenen. En de neer Jezus, die bleef ook alleen. Alle werden ze eruit gesloten, want hij moest de pers. Van Gods toren alleen treden. En niemand van de volkeren was mee. En zoals nog hoor. Waar God werkt. daar werkt die mens eruit En zijn eigen werk tript. En weet je waar wij daar nou aan doen vrienden? Niks anders dan tegenwerken. Allemaal vechten en worstelen. Om in leven te blijven. Dat is hetgeen wat wij eraan doen. En daar moeten mensen nou aan bekend maken. Om nou eens te mogen ontvangen. Waar die eigenlijk in zijn hart niks van hebben. Dan zou eens verstaan worden. Waar die zegt in Filippense 2. Het is God die in u werkt. Bij de, het willen. En anders ben je niet gewillig. En te werken naar zijn welbehagen. En anders mensen dan werk ik. En u ook. Naar je eigen welbehagen. Niet naar Gods welbehagen. Maar naar je eigen welbehagen. En dan denk je, ik zie het zo en zo moet uitgevoerd worden. Hij geeft het nog zomaar niet op. Kijk je hoofd. Hij wil zijn doel bereiken. En welk een waard. Daarom hebben onze vader het zo kostelijk beschreven in zondag 33. Een stuk van de waarachtige bekering. En dat niet alleen in de zin van wedergeboorte. Maar ook in de verdere oefeningen van heilig maken. sterven van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe. Zie wel dat dat een weg is, die helemaal tegen de natuur ligt. Want wij zouden net die oude mensen in leven houden en de nieuwe zouden laten weg. En laat we laten heren die nieuwe mensen opstaan en die houdt hij in het leven om de oude gedood te krijgen. Dus dat gaat waarschijnlijk tegen de natuur. Dat is nou het genadewerk. Uh. Ook in het lijden van de meenlaar kwam openbaar. Toen de machten der duisternis op hem aankwamen, Toen kwam er van al de beloften van de discipelen niks terecht Toen was nu uur geworden van de macht der duisternis. Waarvoor wij thans uw aandacht gaan vragen. U beschreven in Lucas 22. Daarvan. Het. 53ste vers, het laatste gedeelte. Wij noemden als tekstwoorden Lucas 22, vers 53, het laatste gedeelte. Maar dit is uw uren. en de macht der duisternis. Tot zover. Deze de woorden handelen, ...over de uren van de macht der duisternis. Dat was een uren van schijnbare overwinning voor de duivel. Het was een uren van leiding voor de middelaars. En het was een uren van beproeving voor de disciples. De machten der duisternis, die zijn niet vandaag of gisteren opgekomen. Want ik lees in Juda's perses, van een deel van de engelen die zijn afgevallen en duivelen in de hel geworden. Dus daar heb je de machten der duisternis. En in Genesis lezen we, ik zal bij schat zetten tussen u. En tussen deze vrouw. Datzelfde zal u de kop vermosselen. Gij zult de versen vermozen. Dus die strijd die blijft. Van de macht der duisternis. Tegen Gods werk dat blijft. Tot de volleiding der wereld. Totdat uiteindelijk. Sion's eeuwige koning de overwinning. Zal blijven behouden. Maar zolang. Zal er een strijd zijn van de macht ter duisternis over de wierhoofd, in de kerk en in de hartloop van Gods Je kunt wel eens denken, als je een beetje ruim gesteld bent, dat je denkt, nou ben ik al aardig dat te boven. Ja, Gods kan dat wel eens denken hoor. Dat ze zo ruim gesteld zijn dat ze zeggen: heren, nou heb ik toch zo'n gemak in mijn ziel gekregen. Nou zal het toch wel nooit meer zo donker worden als voorheen. En nou zal het wel niet lang meer op de wereld kunnen zijn. Want nou ben ik toch wel onderaan het rijk om opgenomen te worden. Kijk, dat is meer de wens, de vader van de gedachte. Er komt dat komt als ze nog zo vreemd zijn van de strijd. Weet je wat die oudjes vroeger zeiden? Welkom in de strijd. Als een mens wat oefeningen geleerd had. Maar tegenwoordig zouden ze zeggen, man, je bent de strijd zo te behoeven. Maar die oudjes zeiden, welkom in de strijd. Of dus zo zeiden ze, je staat aan het begin, man. En dan valt het wel eens een beetje tegen. Maar nou, je denkt dat je bijna aan het bent. De apostelen, de discipelen dus. Je hadden tegen de Heer Jezus gezegd. Toen hij zijn lijden hun voorzegde. ...dat zij wel zouden zorgen dat ze in hand aan hem zouden kunnen slaan. Nee hoor, zegt Peter, dus op mij kun je rekenen hoor. Want ik ben bereid om mijn leven voor u te zetten. En dacht hij dat hij het niet meende, wat hij zei. Hij zei, en ik heb een best zwaar pijn. En denk erom als nodig, dan trek ik het voor u. En Thomas had gezegd, ach, laten we dan met hem gaan en met hem sterven. Dus die scheen zichzelf helemaal wel voorover te hebben. En desgelijk zeiden oude discipelen, dat waren toch vurige aanhangers van de heer Jezus. Die hadden zichzelf te voorover, dat zeiden ze tenminste. En wat zegt de heer Jezus? Hij geloofde ze niet. Zeg wat tegen Petrus? In deze nacht, in dat de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloofd hebben. Als je twee keer gekraaid is. Dat is toch wel heel wat anders als je leven voor me zegt. En gij, alleen mijn gevolgelingen, zult in deze nacht aan mij geërgerd worden. Maar daar geloofden ze niets van. En toch is het hun overkomen. Want de Heer voert zijn raad uit. Of je hem gelooft of niet. Die heeft mijn geloof niet nodig hoor. Ik heb wel een beetje geloof nodig om sterkte te hebben. Maar God heeft mijn geloof niet nodig. En de Heer Jezus had het geloof van zijn discipelen ook niet nodig. Niet door hen hè? Maar door zijn hand zou het wel behagen dat ze hier gelukkig voortgaan. En dat gaat door. De machten van de duisternis die maakten zich op. Want ze vergaderden, beraadslaagden hoe ze Jezus vangen zouden en dood. En zoals het gewoonlijk gaat zochten ze naar iemand... Die goed op de hoogte was om hem te vangen en te doden. En dan konden ze het beste eentje hebben uit de eigen kring van de aanhangers van die verhaalde Jezus van Ageren. En ze dachten dat ze het goed getroffen hadden. Want Judas die had zichzelf aangeboden om zijn meester te verraden. Nu ja, staat in handelingen 1. Judas was de leidsman dergenen die Jezus werd. Die ging op voorop. En hij had een, gemeen, een algemeen teken gegeven. Die de kussen zou ineens het. grijpen hebben. Dus dat komt toch niet mis. Hè? En voor alle zekerheid had ze nog een overstuk over duizend meegegeven. En een paar de kruisknechten, en die de tempel wacht. waarnamen, en overpriesters, en rechtsgediend, met zwaarden en met stokken gewapend. Ja, ja, nou kon toch die Jezus niet ontgaan. Zo dachten ze erover. En, toen trad de neer Jezus tegemoet. En zegt, indien ge dan mij zoekt, Laat hem deze heen gaan. Zo nam ik voor de En als God volk dat nou schopenbaard mag worden. Dat ze nou zelf onwillig zijn om te leiden. En dat Christus gewillig is om in hun plaats als borg te leiden. Dan denk ik dat er niet veel van de praat meer over blijft. En zinken ze zo weg. Er is niets. Wat je eigen gerechtigheid en je eigen krachten dus zo'n kracht geeft mensen. Als dat de middeler openbaart dat hij gewillig is. En dat zelf onwillig bent. Dan moet je eraan. Dat is iedere keer zo. Daar komen we als een schuldige naar. Het uren van de macht en duisternis. Schijnbaar zou het zijn dus. Alsof de duivel het zou willen. Want de Heer Jezus. Die presenteerde zichzelf niet alleen. Maar hij gaf zich overigens zonder enige weerslag. Daar kon Peters niks van begrijpen. Die greep een zwaard en hij sloeg Malchus, de dienstknecht van de hoge priester zijn oor, af. En ik denk als de middelen er toegelaat had dat Malchus zijn hoofd er ook wel afgegaan zou hebben. Vast en zeker. Want denkt u dan dat de Heer Jezus nog wel soldaten heeft die voor hem vechten en die voor hem werken willen. Maar om achter hem aan te komen in een weg waar je niks van bekijken kunt, dat kon zelf verlogen. Kijk, dat moest Peter zo krijgen. Hij komt zo gemakkelijker zijn meeste verlogenen als dat in zijn eigen verlogenen als zijn meester verlogen, daar komt hij zonder de meester uit. Maar zijn eigen verloogen, daar moest hij voor bediend worden. En dat is nog nooit zo. Zie, wij lezen ervan, de Heer Jezus gaf zich gewillig over. Men zegt het formulier van het Heilige avond, maar het zo kostelijk. Waar hij gebonden werd. Opdat hij ons, gods volk namelijk, die levend gemaakt zou omwerk. Ze er nou eens in mogen zien, dan zullen ze het niet geloven dat de duivel het werkt. Dan geloven ze, onlangs dat Christus gebonden werd, dat dat er toch mee moest werken ten Goede. Maar anders, als ze er geen recht over krijgen, dan wordt het voor de apostelen, maar ook voor ieder. Die Christus gebonden ziet onder de machten der duisternis, dat ze weg moet, dan wordt het een verloren zaak. Ik kon er niks meer van bekijken hoe dat dat dan toch moest. Zie, de Middelaar zegt dan ook tot de Apostel, dat ze haar niet hoeven niet te verdedigen. Steek uw zwaard in uw scheten, zegt hij tot Petrus, want die met het zwaard slaan. Die zo door het zwaard vergaat. Dat moet je niet doen. Daar zal hij wel niks van begrepen hebben dat dat zo moest. En dat hij zichzelf overgaat in de hand van de vijand. Met je woord, dit is uw uren. Met andere woorden, dat is nou de uren van eeuwigheid. Bij God bepaalt dat ik me overgeef in de hand van de vijand. Maar als de middelaar zich overgeeft, dan gaat het toch met die zaligheid van die discipel niet goed. Die konden toch zonder de middelaar niet zalig worden. Ze hadden toch zo gaan dat hij bij hem bleef. Ze hadden toch ervaren dat hij de woorden des eeuwige levens had. En als de moeilijkheden waren, hij kon ze alleen maar oplossen. ...en nou zichzelf overgeven... ...dat ze bonden en wegleiden ...en straks een kruis zouden nagelen... ...nee, dat was toch een weg... ...daar begrepen ze niks van. En toch staat het er. Dit is urenzegd meegelaat. En de macht en de duisternis... ...dus schijnbaar triomfeert hier dus duivel. En ik denk dat die schijn... ...voor de apostelen... ...zo vaak in de waarneming werkelijkheid schepen. Alsof de het gewonnen en de middel verloren had. Want zo is het nog voor Gods volk vaak hoor. Als dat volk in de strijd komt en de Heer Jezus gaat zich verbergen... En hij geeft dat volk als het ware aan de vijanden prijs. Zodat het schijnt als we met ze doen kunnen wat ze willen. Dan zei ze, heren, men gelooft dat een verloor is. Dat gaat niet goed met mij. Dat gaat niet goed met je kerk. Maar dat gaat het op het verlies aan. En dan moet je denken, dat ik ze op de winst aangelegd heb. Kijk, een dubbeltje geven... Maar als je een kwaadje daarvoor terugkrijgt, dan gaat nog wel, zie. Dan hou je nog een beetje winst over. Maar als je nou wat geeft, je krijgt er niks voor terug. Als smaak, tijd en schande. Maar daar moet je niks van hebben. Dan zou je zeggen, maar zo'n weg, die moet ik niks van hebben. Die kies ik niet voor mijn voet. Nee, en dat is toch de weg die God kiest voor de voet van de man. Wees mijn een nagel gezegd, Thomas. Gelijkerwijs ook echt van Christus en weet je wat dat kost mensen een hele mens kost om hem in elke voetstap na te volgen. maar wat moesten nou die apostelen leren dat ze niets tot de zaligheid konden toebrengen met de strijd niet met de vloppen niet en met het zwak niet en dat nou schijnbaar de machten van de helft Triomferen, en dat ze er niks aan konden doen. Ze moesten leren wat Isaiah geprofiteerd had. Ik heb de pers alleen getreden. Dat ziet niet op Isaiah. Maar dat ziet op de heer Jezus. Dat hij de pers van God's storen alleen moest treden. En dat de apostel daar is bij En zo het nu gaat in het verdienen... Of de verwerving van de zardigheid, Zo gaat het ook in de toepassing om. Een Heer past nooit een baal naartoe. Of hij zet er eerst mens buiten. Nooit anders. mens die wil beginnen met het Evangelie. En God begint altijd met de wet. Want door de wet is de kennis van de zonde. En als een verloren zonde worden, Dan opent God het Evangelie. Dat is bij aanvang zo. En dat blijft. Het evangelie gaat alleen maar open waar de wet het allemaal afsluit. En dan gaat dat niet over. De schijnbare treurigters. Die zou Gods volk ook moeten leren kennen. En dan is het in de waarneming zo. Dat het niet schijnbaar. Maar dat werkelijk de duivel het gewonnen heeft in de raad. En zij ze ik geloof dat de hemel over mij is. En dat ik een prooi ben. Een prooi. Voor eeuwigheid ook in zijn hand zal vallen. Wat ik denk. Als je nog nooit waargenomen hebt mensen. Dat je de duivel toegevallen bent. En dat je nou nog niets te kunt tegenin brengen. Dat je bevrijden kan. Dat je dan nog veel in je eigen kracht gevochten hebt. Maar dat je nog niet ontdekt bent aan je eigen machteloosheid tegen. Dan Petrus werd gewaarschuwd. Die Die mensen. Hij zou Christus niet verloochenen, Als zouden dus ook u allen verlaten, zegt hij. Dan doe ik het toch nog niet. Nee, hij zou het niet doen. De heer Jezus komt wel op hem breken. Maar wat zegt de Heer Jezus tot Petrus? Hij zegt, Simon. de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tafel. En als hij op dat zift komt. Dan zou je wel niet meer kunnen geloven. En toch. Zou je niet afvallen, want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt? Kijk, dat is nog zo'n stuk om dat te leren. Als de duivel schijnbaar 43 hart, om dan te geloven dat er eentje in de hemel is die voor je bidt dat dat niet ophoudt. Ik denk dat het voor de christen, een briljant christenreizen, toch wel een groot wonder was. Toen die aan de voorkant dat vuur zag branden. En iemand die er allemaal water in wierd. En ik dacht, dat vuurtje gaat uit. En toch bleef het branden. Daar begrijp ik niks van zeg. Allemaal water in het vuur gooien. En dat het toch niet uitgaat. En uitleggen die nam hem bij de hand. En toen liet hij hem er eens achter kijken. En toen zag hij achter de muur. Zag die iemand staan met een kan met olie. En die weer olie in het vuur. Kijk, zegt de uitlegger, daarom blijft dat nou braak. Maar dat is een geheim om er eens achter te kijken. Ik zal hem 25 lezen. Het geheim wordt aan zijn vriend, de vriend van de heer Jezus, na zijn verbond getoond. Dus dat moet je getoond worden, anders kom je dat niet aan. Dat gaat niet met de Dus nou kan je soms wel voor dus de waarheid zijn. Maar om er nou eens achter te kijken, door de heilige geest er eens ingeleid te worden, dan staat er, die gekomen zijn, dat is die ja, in je het ook zo, die gekomen zijn die zal u in de waarheid leiden. Je zult de waarheid bestaan en de waarheid zal u vrijmaken en anders dan werk je zelf met de waarheid je eigen in de ruimte. Maar dat is de waarheid niet. O, oh God werkt voelt volk met de waarheid in de ruimte. En dan hebben ze zelf zichzelf in de einde gewaar. Ze meenden dat ze wel in de ruimte zouden komen als ze het zo deden of zo deden. Wat prachtige voornemens dat ze ook hadden. Ze dachten, vast van zeker, als ik zo werk, dan kom ik in de ruimte. En dan moesten ze het eerlijk weer beleiden. En zeiden ze, heren, ik heb wel gewerkt, maar net van je af. En dan zit ik weer vast. Alweer verkeerd, niet bekeerd, maar verkeerd. En waarom doen ze het iedere keer verkeerd? Omdat ze verkeerd zijn. Hè? Uit het hart zijn de uitgangen des levensmens. En je moet maar denken dat je in dat opzicht, tenminste ik wel goed, onverbeterlijk bent hoor, je leven lang. Onverbeterlijk kom je eruit. Dat kan een mens niet begrijpen die nog een vuurige soldaat is. Die nog veel vrienden voor de heer Jezus was, Die begrijpt niks van zulke praat, Niks ervan. Die zou zeggen, dat is een zorgeloos mens. Och, ik denk ze dat niet waar. Ik heb dat ook wel eens gedacht vroeger. Van dat oude onrechte volk van God. Ik dacht, ze zijn toch wel van ver van God afleverd. Ze zijn toch wel een beetje zorgers. Gaan vast voornemen om dat niet te doen. toch? Och, wat moet je erachter komen vrienden. Dat wat de bruid zegt, trek mij en we zullen nu nalopen. En dat je zelfs uit de betrekkingen op God, de geloofsbetrekkingen op Christus, daar nog niet na kan lopen, dan loop u nog waar. Dan hou je nog niet op de plaats. O de ware ontdekking, die leert de mens wat van verstaan, wat de heer Jezus zegt: niemand kan tot mij komen tenzij de vader die mij gezonden heeft een trek heeft? Altijd de het werk Gods. En dan was de oefening des geloofs En dat wordt dan. Want de Bijbel zegt het niet aan. Dit is uw uren En de macht der duisternis. En daarom schijnt het. En zal Gods het ook inleven. Dat het iedere keer in alle oefeningen veroorzaakt. Als de Heer Jezus zich overgeeft. In de handen van de macht der duisternis. Dan is dat verloren. En als de machten, de duisteren, is zo tekeer van in je ziel. Zeg dan maar eens dat je behouden wordt. En zei ze, heren, dat voor mij verloren. Ik kan er niks meer van bekijken. Dat is in de stand van het leven. En dat gaat staatelijk precies zo. Dat gaat altijd op het verlies. En daar werk je nou altijd hard tegen in. En weet je wat ze nou tegenwoordig zeggen? Dan zijn de mensen veel slimmer. Niet wijze, maar veel slimmer. Dan zeggen ze, kijk, als je op het verlie uh, verlies aangaat, dan gaat het te winst. Maar dat kan als volk niet bekijken. Dacht hij dat dat volk van God dan winst kan krijgen als ze niet anders als verlies in leven? Daar zien ze niks van. En zei ze, gaat niet goed met mij. En waarom ja. gaat het niet goed? Wel, zei ze, gaat op verlies aan, gaat op ten ondergang aan. Ik geloof dat de duivel het in mijn haar. Die ben ik toegevallen. Nog mijn eigen schuld ook. Daar komt niks meer van terug. Kijk en weet je wie je dan nodig krijgt? Dan krijg je de middelaar nodig. Dan kom je zonder de middelaar er niet meer uit hoor. Dit is uw uren en de macht der duisternis. Die schijnen te triomferen. Maar God het dan niet meer. Wat God in het paradijs had gezegd. Hè? Dat toch dat zater vrouw de zater de kop vermorven zou. Ja, dat God nog wel. Maar ik zeg straks al, als je nog één belofte kunt bekijken, dan gaat God hem nog niet vervullen. En zolang die niet vervuld wordt, mensen, hoe moet je dan denken dat het daaruit komt? Daar kun je zelf niet met je werken. En je kunt er wel eens hopen op hebben. Ja, die hopen die wordt wel eens gesterkt in de ziel van God volk hoor. Dat is wel eens een hopend volk, waardoor ze niet komen. Maar de Heer is juist, ik word zo gewaagd dat ik onderscheid moet maken tussen hopen en hulpen. Je hebt sommige mensen die zeggen, ik ben niet zonder hopen'. Maar dan ze zeggen, Heer, ik ben nog wel zonder hulp. Je mag nog geholpen worden, ook ter bezwaren, tijd. En dat doet God niet op mijn tijd, maar dat doet God op zijn tijd. Daarom werkt het zulke zaak voor de apostelen. Schijnbaar triomfeerde de duivel. En werkt het voor de Heer Jezus en voor hen. Een verloren zaak. En waar zou het vast gezeten hebben? Ze zaten zo vast. Ze konden niet geloven. Dat de Heer Jezus ondanks zijn overgave. Ondanks schijnbaar dat de duivel triomfeerde. Dan kon ze niet geloven. Dat het toch goed ging. Dat kon ze niet bekijken. En ik denk dat Gods volk dat van achteren ook moet leren verstaan. Als God ontdekkende afbrekende wegen met de mens gaat houden. Dan zei ze, maar gaat niet goed met mij. Hè? Voor hem geloof ik dat nou nog wel. zie, En voor die knecht en voor dat kind van God. Dan kan ik het wel geloven. Maar dat het nou bij mij zo moet gaan. Nee, daar geloof ik niks meer van. Zo zit dat volk van God aan te kijken. En dan moeten ze zo leren. Dat het niet uitkomt. Waar ze soms gezongen hebben aanvankelijk. En wat zongen ze dan? Ze gaan van kracht tot kracht steeds voor. En eigenlijk zal in het zaligst oor van Sion haast voor God verschijnen. Ja toen gingen ze vast naar de hemel toe in die tijd. Maar als het nou van kracht tot kracht achteruit gaat. Dan kun je zo gemakkelijk niet meer geloven dat Daarom kun je zo indenken, dat ben je aan het zo kostelijk teken, deze christenreis, he, Dat de jonge hopende, die zegt broeder ik zie de poort, die kon er nog wel door kijken. Maar die haarnaaste christen, die was te zwaar om er door te kijken, die zonk in de rivier. En zo gaat het nou met dat geoefende volk. Dat komt veel meer onder de beproevingen, als die eerst begint in de genade. Die zouden dat niet kunnen dragen op die tijd. Wat houdt het een heren wijs, want als je niet beproevingen gaf tot een einde toe, en ze zijn niet gemakkelijk voor vlees en bloed hoor, ik hou er tenminste nog niks van, maar je ziet nut wel eens van achteren, als God geen beproevingen, geen verdrukkingen gaf tot een einde toe, dan vliegen we er zo bovenuit en je doet precies als de verloren zoon, met het kapitaal van zijn vader bracht hij het erdoor, zodat hij bij de varkens terecht kwam. En hij beheerde nog de draag van de zwijnen en niemand gaf. Zodra de Heer je maar eventjes geeft een klein beetje ruimte voor je vlees krijgt, dan, dan loop je dadelijk weg. En daarom behaagt het God om zijn volk in zulke wegen te oefenen. Ja, nou, ze zijn nou geloof ik dat de duivel schijnbaar triomfeert. Nou weet ik er niks meer van hoe moet. Een uur van de macht der duisternis. Zo schijnt. Want de Heer Jezus gaf zich over. Om te lijden en te sterven. Wij zijn een uur van lijden. Voor de middelaar. En dat lijden dat overkwam. De middelaar niet onvoorzien hoor. Want die heeft zijn volk gekocht. Niet met de prijs van vergankelijke dingen. Zilver of goud. Maar met de dure prijs van zijn aartenbloed reeds van eeuwigheid is dat vastgelegd. Hoort maar, ik u het bewijs, handelingen 2, vers 23 staat. Dezen door de bepaalde raad en voorkennissen gods hebt gij door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dus wat de middelaar overkomt, dat overkomt hem naar gods eeuwige bepaalde raad. En wat zegt de metelaar er zelf aan? Dan toont hij de noodzakelijkheid van zijn lijden. De emmo-gangers in Lukas 24. Oh onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Moest de Christus niet al deze dingen lijden. En al zo zijn heerlijkheid in gaat. Dat komt toch niet anders wil je zeggen. Er was een uur van lijden voor de metelaar. En toch. O, dat we er dus erg in mochten hebben. De heer Jezus leef niet gedwongen. Ze hebben hem wel gebogen. Maar het was niet nodig. Want hij liep toch niet weg. Indien gij dan mij zoekt. Zegt hij zo laat dan deze ene gaan. Gaf zich vrijwillig op. Wat zegt hij, zegt hij ervan? Je zegt ervan. Ik geef mijn rug degene die me slaat. En mijn wangen zijn die mij het waarheid drukken. Wat maakt de Heer Jezus geweldig? De ijver van uw huis heeft mij verteerd, zo lees ik in psalm 40. Dat was het nou. Dat de Heer Jezus zo volheilige heilige ijver was voor zijn kerk. Om ten eerste God in zijn deugden te verheerlijken. Ten tweede zijn volkszalig volk zalig te maken van hun zon. Daarom liep hij nu weg. Daarom zegt hij, dit is uw uren en de macht er duizend. En dat was zijn uren om te lijden. Hij heeft geleden van zijn geboorte afhoort. Maar op dat eind van zijn leven is dat zeer bezwaard geworden. Denk maar aan het zeemeenheid. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Dat zielelijden van Christus, dat is nog veel zwaarder geweest dan zijn lichamelijk lijden. Als je over het lichamelijk lijden spreekt en je stelt het een beetje dramatisch voor, dan zouden sommige mensen er nog mee te lijden met krijgen. Want ik lees dat de vrouwen die aan volgen, dat ze geweend hebben. Toen zegt echt, meneer Jezus wenkt niet over mij zie wel dat ze er nog over weten? Weet niet over mij, maar over u en over uw kindertjes. En waarom weten ze? Ach, ze hadden de heer Jezus er niet voor over om te laten lijden en om de dood in te gaan. Nee hoor, daar moesten ze niks van hebben. En ik denk dat wat politie het de heer Jezus er ook niet voor over heeft. ...dat hij dat ze die kwijt wil als hij zich in zijn hart geopenbaard heeft als de levensport... ...en als hij de dat des eeuwige spreekt... ...en dat ze hem dan kwijt wil dat hij in de domp voor hem gaat... ...in de waarneming van de ziel... ...dan zeggen ze, heren, ach dat je toch nooit vertrekken mag van want kan je niet missen... ...ziet maar bij de emmelsgang, wat zagen ze van dat lijn... ...van de noodzakelijkheid ervan, toch niets ze zeiden onder elkaar besprekende waar waar wanneer Jezus zei, wat overlegt gij onder elkaar? Wij zouden zeggen, we hebben zo druk over. Ze, ze, ze zeiden, zijt gij dan een vreemdeling in Jeruzalem en weet u deze dingen niet die de geschied zijn? Dat Jezus van Nazareth een profeet krachtig in woorden en werk voor alle volk en ook voor God. Dat nou onze oversten hem genomen hebben. En die hebben hem aan het kruis gehecht en gedood. En toen is hij begraven geworden. En nou is het de derde dag dat deze dingen geschieden. En met andere woorden, nou is hij nog dood. En nou voor ons ongelooflijk. Zo stonden ze nu bij. Zeg nou eens, wat voor noodzaak zagen ze van het lijken van de heer Jeek? Toch niet. Toen Christus ze toesprak. Toen zeide hij, o gij onverstandig en trager van hart om te geloven. Dus waar zat het vaak? Ze kon niet geloven dat dat nuttig was. Hij had het ze toch gezegd. Christus had toch gezegd, tot apostelen ook. Het is nuttig nut dat ik weg ga, anders kan de troost er niet komen. Maar als je nou van iemand veel houdt, dan geloof ik toch niet dat dat nuttig is dat hij weggaat. Dat geloof ik toch niet? Maar toen je bijhouden? Daar geloof je niks van. Je dacht dat het nuttiger was als die bijen bleef. En toch, om beren doet waarderen, moet het eerst mensen om te waarderen. Mensen waardeert niks zolang als je het nog heeft. Dan moet je nou achterkomen in je leven. Dat is geestelijk zo en dat is ook het natuurlijke. Je waardeert niks mensen zolang het hebt dat ben je bezit met maar zodra als je het gaat missen, dan kom je erachter. Job zegt, of dat ik ware als in vorige dagen, want toen was het me beter dan nu. Kijk, toen dacht hij aan de vorige tijd. Toen ging hij het waarderen, wat hij had. So, toen ging hij nog in de weldaden op. En daarom moest hij in zulke beproevingen om van de weldaden eens afgebracht te worden. En des te nauwer nog verbonden te worden aan de neer. En dat is nou bij Gods volk iedere keer. Dit is uw uren. En dat was een uren van lijden voor de middelaar Door God bepaald. En die overkwam hem niet onwetend toe. Had hij er niet steeds van getuigd. Breekt deze, bouwt deze tempel op. En breekt hem afzetten. En ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. En als in de wegen van Gods kinderen en in de beteling zijn er genade, dan moet je de uitverkiezing niet loslaten, mensen. Want dan val je onheuvelijk bij de demonstrant. Dan ben je onzuiver in de leer. En weet je waarom? Omdat je praktijk al niet meer deugt. Dat is een te vaat. Tegenwoordig zeggen de mensen vaak, komt op de leer niet meer in je val. Niet. Dan moet je handelingen 2 vers 42 maar eens lezen. Dan zou ik wel anders lezen. De apostelen die waren volhardende in de leer der apostelen. En in de breking des broods en in de gebed. Zie wel, daar de leer in de praktijk en daar staat de leer nog vooral. Maar dan kun je volharden in gebed. Maar als je nou volhard in gebed tegen Gods woord, wordt, dan ben je verkeerd. Dan zou jij moeten zeggen, gij bent wel, maar gij ontvangt niet omdat je kwalijk bent. Dus dan moet je goed acht op Als je wist dat je overeenkomstig gods woord bent, dan niet. Als niet naar het woord is, dan zou het geen dagen dat hebben. Ja, maar die godzalige man of die vrouw, die zegt het toch ook wel dat het zo was. Ja, dat kan best dat de godzalige vrouw of een godzalige man is, Dus Daar zeg ik niks van. Ik geloof dat Job dat ook was. En ik geloof van Petrus dat ook een godzalig mens was. En van Abraham geloof ik dat ook. Maar ik heb toch wel eens gelezen in de Bijbel. Al heb ik er hoge achting voor voor die mens. Dat ze gedurig toch ook openbaar kwamen dat mensen waren. En ik geloof van Elia dat ook een godzalig mens was. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat hij erg moedeloos was. Kijk, dat kwam niet van zijn godzaligheid. Dat kwam van zijn eigen. En van Petrus lees ik dat hij wat een apostel was, maar dat hij toch op zijn tijd nog fijn te komt. Zie wel mensen, dat er altijd nog meer zonden in een mens zit dan genade. Dat he? nou, je mensen die denken dat ze meer genade hebben dan zonde. Maar dat is niet waar hoor. Dat is zelf bedrog. Ook een genade. Dat kan een mens dan eigen zo hoog hebben dat hij denken dat we nou meer genade dan zonde. Maar hoe oh, dan zei je erachter moeten komen. Als je nou eens 2% genade hebt. Dan heb je nog 98% van je eigen. En dat is allemaal doel de Want al oh, wat uit het geloof niet is. Zijn Gods woord wordt En al is het dat je genade hebt. Dan is genade nog geen bewaarmiddel hoor. Dat zie je toch wel bij de apostel. De we Judas geloof ik dat ze allemaal genade hadden. Judas is wel openbaar gekomen dat hij geen genade had. Maar konden nou die apostelen met genade weer te bewaren? Toen de heer Jezus zegt dat de kruislood overgaat en uit die, dit is uw uur en de macht te Dan lees u het ervan, toen de heer Jezus gegrepen en gebonden en weggeleid werd, en staat er, toen vlucht een oude discipje aan raad. Zie je nou wel, als van die apostelen moest komen en als van mij moet komen en als van Gods volk moet komen, dan komt er van Gods kerk net terecht voor mensen. Maar waar heeft God dan middel in inderdaad? Hij heeft de apostelen als middelen willen gebruiken. Maar niet als grondslag, als fundament voor de kerk, dat is de middelen alleen. Dus nou de middelen te waar te nemen en niet op de middelen te steunen en het van de middelen te verwachten. Dat is nou de rechte weg. Dit is uw uren. En de macht der duisternis. Als God die toelaat. Dan denkt Gods volk zo menigmaal. Dat gaat op de ondergang af. En dat de here dat nou toelaat. Dat zijn volk er buiten Want dat is zo'n stuk waar we ons leven lang voor nodig hebben. Om er wat van te leren. Dat een mens met al zijn beste bedoelingen. In elke oefening er buiten gezet moet worden. En dat wil hij nou net niet. Hij ah, weet toch wel eens of God hem er buiten zetten mocht? Jawel. Zo bidt wel hoor. Jawel, dat heb ik al vaak mensen horen doen. Kinderen gehad. Heren, er ons nog eens buiten zetten. En we mochten er nog eens buiten vallen. Maar weet je wat ze dan bedoelden? Niet er buiten te vallen maar erin te vallen. Dat bedoelde ze. Kijk, daar kon ze zelf niet bekijken. Maar dan was er eentje die kon dat wel bekijken. En dat is de heer Jezus. Die bekijkt dat wel dat je laag in je mond kunt beleiden en dat je ea 300 meter kunt zo hoog kunt zitten op de Eiffeltoren van Parijs. Dan beleid je het wel laag, maar dan zit je hoog en je moet niet denken al valt de regen op de bergen dat daar lang wat groeit, want dat loopt er altijd af. Het water loopt nooit naar de boven, naar boven naar de bergen, maar het loopt altijd naar beneden. Van de heuvel naar de dalen toe. En daarom brengt God zijn volk altijd in de laag. Dat kun je zo waarnemen Daarom, dit is uw uren en de macht der duisternis, Wat moeten die apostelen leren? Dat ze nou niet een levende Jezus altijd de konden hebben, Maar dat hij voor hen, in hun plaats, als borg, want het lijken van de middeler is plaatsbekleedend. Dat hij in hun plaats dood in moest. En moest de Christus niet al deze dingen lijken En al er zijn heerlijkheid ingaan. Hij kon de heerlijkheid niet ingaan. Zonder te lijken. Zonder de dood in te gaan. En wat ook niet. Vanwege het recht. God kon dat niet. Want God kan. Van zijn recht niet afstaan, mensen. Nooit. Want dan houdt hij op te bestaan. Gods rechtvaardigheid. Dat is opzicht. Gods heiligheid, als God zelf. Dus als God zijn rechtvaardigheid zou moeten verlogen, dan moet hij zichzelf verlogen. En als hij op te bestaan? is, dan net als een zondig mens. Dus dat de niet. En dat kan de heer Jezus ook niet. Want dan lees ik van, hij is gisteren en heten dezelfde en tot in de eeuwigheid. En daarom kost het net een hele mens, moet door Gods genade die mens zich verlogen. Want God verlogent zich niet, die verandert niet op. Dan kun je er wel aan werken of je door je gestalten de Heer niet proberen kan te veranderen mensen. En als je dan 25 jaar bezig bent dan zul je toch ervaren dat het nog dezelfde is. Ik de Heer word er niet veranderd. Zo lees ik het in Malachi 3 vers 6. Daar verandert hij niet in. Echt niet. En als je nou eens vallen maakt door Gods genade. Dat je het verliezen maakt, Kijk, eerst heb je tegen die onveranderlijkheid God. Heb je tegen je hij is administratie. maar hij was onveranderlijk. In de handhaven van zijn recht. In onveranderlijk in de handhaven van zijn waarheid. In de handhaven van zijn toorn en granschap. Dan vecht hij het En als God dat nou zo meteen haar. Dan zei hij nou ben je toch blij dat God onveranderlijk is. Maar als God veranderlijk was. Dan waren de kinderen Jacobs, Maar ook mijn arme zielen lang verteerd. Want dan bleef er niks over. Daarom hebben die apostel dat nou van achter moeten leren het nut van het lijden van die gezegende middelen gods en de mensen de mens christus jezus wat hebben ze geleden. toen christus geleden had aan het kruis toen stonden al zijn bekenden van verre daar moet men niks van hebben dus je brood zei dat staat er kort bij maar als je lijkt en gaat sterven, dan lees ik al zijn bekende stonden van ver. Ik lees alleen van Maria dat ze wat dichterbij stond dan van Johannes. Die moesten het van dichtbij meemaken. Zoon, zie uw moeder. Vrouw, zie uw zoon. Dus toen dus stonden ze er maar twee kort bij, maar de rest was allemaal op de achtergrond. En die hadden allemaal gezegd, we zullen ons leven voor je zeggen. Zie je nou, hoe belangrijk dat de mens is voor het kruis van Christus, dat dat noodzakelijk is tot verzoening van de schuld. En dat dat nou alleen kan als de middelen er het zelf werkt, dat nou alvast volk daar buiten gaat. En zo is het ook in de oefening van Onze ogen gaan voor het lijken van de middelen niet open, zolang als we nog goed bekeren. Zolang als we nog een christen zijn, dan gaan onze ogen voor de Christus niet open minst. Moet je iedere keer in je hart in de waarneming van je ziel. Een verloren mens voor God worden. dat je, je oog voor de middelen En voor zijn lijden en voor zijn dood geopend mag. En ik verzeker je. Als God het voor zijn lijden. En voor zijn dood is gaat openen. Dat je niet slapen zult vanwege vol. En nog veel groter wordt het. Als hij zich is levend vertoont aan je ziel. Dat hij niet in de dood is gebleven. Maar dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hoe dat Christus nou. Naast zijn ziel in de hemel was. Want vader zegt, in uw oude de van geest. En dat ze lichaam hem uit graan. En nog zijn Godheid met beide verenigen. Als dat huilgeheim is voor je ziel geopenbaard wordt. Dan zegt de dichter, als ik dat wonder vast wil, dan staat mijn verstand vol eer stel. In psalm 16. En ook in handelingen 2 wordt de vervulling daarvan. Ons verkondigt, gij zult niet toelaten dat u een heilige de verdarvend ziet. Christus heeft geleden, niet als een boosdoener, maar die heeft als een heilige geleden. Zonder zonde is hij alburg, onder het recht van God en onder de toren van God verbreideld geworden. O, oh, want het behaagde God om hen te verbrijzelen. Omdat een eeuwige dood God is je geworden, mensen. Maar als God dat nou eens open laat vallen voor je arme ziel. En zei, je, oh God, wat heb je toch een liefde gehad? In het schenken van je eeuwige zoon. Van de zoon van je eeuwige bataar. Maar wat wil je dan een wij in je ziel gewaar? Dat nog niks anders hebben als wij tegen? God. Want dan zou je toch gewaarder iets van worden, die God een weinig oefening en ontdekking daarin schenkt, Dat ze nou als vijanden met God verzoend moeten worden door de dood zijn zoon. En hoe meer nou de dood van de zoon van God, je in je hart gewoon onderaakt wordt. Maar dat God aan de andere zijde, je eigen vijandschap ertegen op een wacht. zijn pijnlijke oefeningen om dat te leren. Want hij leed toch als wort en weetelijk. En hij leed voor vijanden. En daarom komt die liefde van Christus zo openbaar. Dat hij niet voor zijn gelovigen. Maar dat hij voor vijanden zich samen in de dood overgegeven heeft. O, dat hij zich als het onder van de machten der is zijn en nogthans erover triomferen. Daar moeten ze van achterleren. Daarom was het, en dat brengt me tot mijn derde hoofdgedachte met het oog op de tijd. Daarom was het zo voor de discipelen een uren van de ploegen. De machten der duisternis, die schenen te heersen. Dit is uw uren, zegt de maar in de macht der duisternis. Ik had ze zo zomaar over. Aan Judas, en aan die hoofdman, en aan die overpriesters. We lezen ervan, de hoofdmannen van de tempels. Overpriesters, ouderlingen, die waren uitgegaan met zwaarden en stokken tegen hem, als tegen de moordnaar. En dan gaf hij zich zomaar een over. Wie kan nou zo'n middel aan begrijpen die zich zomaar overgeeft? Nee, daar konden ze niks van wachten. En Petrus nam het zwaard en sloeg Malkus zo'n oor af. En we lezen ervan dat oude discipelen op de vlucht gingen. Daar ga Ja... Mens kan wel eens een held als geloof schijnen. Maar als het er op aankomt, mensen, dan ga je allemaal op de vlucht hoor. Dan is de marin waar je van houdt. Dan weet je hier of dat is, dan ben je zelf. Dan kom je eigen liefde lelijk voor de duivel op de proef komt. Ben je wel eens aan je eigen liefde ontdekt geworden, mensen, als God je lang op de proef stelt. En zul je wel gewaar geworden zijn, dat je niet zo verhield als eigen liefde, dat je eigen wordt toegevallen. De duivel toegevallen en je eigen toevallig. Dat staat nou in Job 31, vers 33. Terwijl ik niet was als Adam zegt hij, door eigen liefde me mislaat verbergen. Dus Job was als zijn eigen liefde ontdekt geworden. En als je eigen liefde komt, je eigen eer te zoeken, je eigen gerechtigheid op te richten, je eigen kracht te handhaven, voor je eigen zaak vechten. En dat is toch zo'n zwaar werk, want je wint er niets mee. En dat wint je nou wel hoor. En een mens die weet soms dingen dat ze dat is nou heel niet goed voor me, toch kan ik ze niet laten. Waarom niet? Omdat je onder de heerschappij en onder de macht van de zonde en van de duivel staat. Daarom kan je ze niet laten. Zie, daar zit het in, ook bij Gods volk. En al de ontvangende genade is ontoereikend om nou even zonde onder te dragen. Nee, daar kan Job niet en daar kan Gods volk ook niet. Geen eentje hoor. En daar was zo'n scherpe beproeving voor de discipelen. Dat de Heer Jezus zich overgaf om gekruisigd te worden. En die apostelen die gingen allemaal op de vlucht. En dat ging steeds verder. Bij het kruis stonden al zijn bekenden van ver. En als hij gedood is geworden en begraven, toen waren ze nog een beetje verder verwijderd. Toen lees ik van de apostelen dat ze met de deur op slot staan. Om de vrezen dat Jo, Soep en oud ja, ja, je moet dus goed gesteld zijn in je hart. Dan denk je, nou kan ik wel martelaar worden. Maar als de heer Jezus gekruisigd wordt en je hebt geen geloof, in, dan zet je met de deur op slot Dan ben je een het theater Daarom zoek je de verzekering met de deur dicht. En wie was er ten eerste na de opstanding die de deur opende, die de discipelen op slot gedaan hadden? Toen kwam hij en de deuren, die werden zo door hem geopend. Dat was voor de heer Jezus geen belang om de deur te openen. Er was is een leraar die zei, als je het niet gelooft, dan kan God het niet doen. Zeg, dan ben ik toch blij dat ik een andere God heb leren kennen dan jij. Dat moet je verklaren, zeg Zeg, wel, dat is heel eenvoudig. Jij wil dus zeggen dat Zacharias eerst geloven moet en dat God anders niet bij moet. Maar dan komt hij nooit zo maar Zacharias heeft negen maanden stom over de wereld gelopen en ik was niks meer geloven. Dit dus, En hij was een rechtvaardig voor God. Dus hij was een het mens, maar ik kon toch niks meer geloven. En hoe is het dan geworden, Zeg ik ze wel. Er staat niet dat hij eerst geloofde, maar er staat dat God hem met een heilige geest vervulde en dat hij toen geloven kon. Dus eerst het werk, God, en dan het geloof bij Zacharias. En jij zegt van eerst het geloof, toen is het niet meer. Zeggen dan moet je eens lezen van Sarah. Ze zegt maar ik kan dat niet geloven hoor. Dat ik over een jaar een zoon zal hebben. Nee, er loopt niks van zus. Want ik ben oud. En nou ben ik ook oud en wel bedacht. Dus dat kan toch niet? En volgens u zou Isaac dan niet geboren worden. Want dat ongeloof is zo erg. Zei hij, dan kan God het niet doen. Ze, nou, dan ben ik blij. Dan moet God dat leren kennen. Die verbreekt gedurig het ongeloof in mijn eigen en dan, dan doet dit toch. Maar als ik het niet geloven kan, heb ik de troost er niet van. Maar de zaak, die gaat toch door, die werkt God wel uit. En Thomas dan, de Heer Jezus, die kon niet opgestaan zijn, zegt Thomas, geloofde er niet van. Want de vrouwen die zijn naar het graf geweest en die zeggen dat hij leeft. Nee hoor, zegt Thomas, maar daar geloof ik niet van hoor. Dan moet ik eerst mijn vinger steken in het tekenen van de nagel. En mijn hand steken in zijn zijde. En zou ik het geen stinks geloven, zeg. Als zeggen jullie het nou allemaal, dan geloof ik het nog niet. Zie het nou? Thomas was verstandvastig in zijn ongeloof, hoor. En toen de Heer Jezus kwam, Thomas zegt, die komt, zie je het? En wees niet ongelovig en geloof. Wat zegt Thomas toen? Ik geloof er niks van. Mijn Heer en mijn God zijn. Toen geloof ik niet dadelijk. Toen deed niet niks van. Toen ging het vanzelf. Dus nou is het voor mijn eeuwige onmogelijk om te geloven. En als de niet het werkt, dan hoef ik er niks aan te doen, dan ga ik zomaar vanzelf. Maar daar zit ik nog net mee. Ik probeer zelf altijd dran te werken en dan ga ik niet geloven. Want niet die werkt, zegt dat volgens mij die gelooft. Oh, oh, dan moet je met je werk en uitschakelen nou voor de mensen. En dat is nog net hetgeen waar je vijandschap een komt. Je wilt wel werk kunnen behalen, maar niet gelovende. Geloven dat je er eentje van bent, dat doen de huid ook wel. Duizenden geloven dat ze erbij horen. En als ze niet zullen ingaan, die zijn er duizenden op de wereld. Maar met dat zaligmakende geloof, je op de neer Jezus te verlaten als een arme. Oh wat wordt het gewaar, dat arme volk van God, dat Paulus gelijk heeft toen hij schreef. Uit genade zijt gezalig geworden. Door het geloven dat niet uit u, dat is Gods gaven. Die apostelen werden beproefd. Ze zaten met de deur op slot. En van achteren moesten ze toch zeggen, het is toch weer goed uitgekomen. En dat lag niet aan hun geloof voor. Nee, als het aan hun geloof gelegen was, niet goed uitgekomen. Maar de Heer Jezus die haar erin. Die heeft haar, oh, want toen hij van de toren was opgestaan, wat deed hij toen? Degene die zijn apostelen aan de avond van de opstanding al zoek. Ze zagen met de deur op slot en benauwd aten ze. Ze zochten de neer Jezus niet meer. Waar ze hem gezocht hebben, daar waren ze niet te vinden. Sommigen waren het graf, maar anderen konden ze hem ook niet vinden. Wat zoeken de levenden bij de doden? Maar de neer Jezus, die gingen ze zelf ook zoeken. En toen kregen ze in te leven, ik ben gevolgd van degenen die mij niet zochten. En tot dat dat mij niet zocht, had ik gezegd, ziet hier ben ik. Kijk, dat is nou de weg die God houdt. Komt iedere keer zichzelf een openbaar. En dan, dan past kan aan dat volk van God geloven. Hij moet niet omdraaien. Dat we ze dus in onze dagen. Eerst het waard van de mens en dan het God. Gods. Ik doe niks aan van zijn toe. We zijn verplicht om te geloven. Al wat God zegt. God is het waardig en wij zijn verschuldigd. Dus de verantwoording van de mens hoef ik niks aan af te doen. Die handhaaft God wel. Dit heb ik gevonden dat God de mens recht gemaakt heeft. Dus hebben vele vonden gezocht. Dus de zag je mensen zich kunnen verontschuldigen. Wat weet je Daar gaat het niet over. Dat willen ze je voorwerpen. Maar dan nou leren je hart. Dat het nou net zo eeuwig mogelijk is om te geloven. Nog een keertje als met je hand om de hemel te komen. Dat gaat ook niet. Kijk zo moet nou Gods volk dat leren. Dat niet uit u. Maar dat is Gods gave. En die dat nou veel geloof. Dat het geloof. ...op de oefening en de vruchten daarvan... ...dat dat niet uit u maar Gods haven is... ...die kijkt veel naar boven en zegt, ...ach heren, schomt gij mij nog eens een keertje... ...de hulp van uw geest... ...dan mag ik nog eens een keertje geloven... ...en anders kan ik het nooit meer. Dus dat maakt geen zorgloze mensen, hoor die ...vast niet, dat maakt... ...bedelaars aan Gods genade troon... ...dan zullen ze toch van leren bestaan... Met het oog op de tijd wat er staat in Psalm 72, vers 7. noodluchtige zou hij verscholen. Aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. En wat er verder volgt, zingen we dat nu. Psalm 72, het zevende vers. 7. niet bekijken altijd dat de duivel het verliest, want die gaat om als een briesende leeuw zoekend wie naar nou zou mogen verslinden en u en ik we zijn toeval hè? en om dan te geloven dat hij toch niet van ons winnen zou, heb ik toch wel een geloof van voor nodig dacht ik. Als je de machten van de duivel in je hart gewaar wordt, ik weet niet of jullie daar wel het last van hebben hè? Als je slaapt, dan voel je er niks van hij nou, je dood bent ook niet. Maar als je levend zoon, ontmoet, je zou toch wel eens gewaar worden dat de machten van de duivel in zijn aard gedurende En dat is, oh God, nou ben ik niet opgewassen in die strijd. Goed gewaar, dat ik een slaaf van de vorste duisternis en van de zonde geworden ben. En hoe moet je hem dan overwinnen? Hè? Dus dan is het schijnbaar verloren. En wat zal dat uitwerken in de ziel van zulke ontdekking? Niet werken, maar wederlijk. Hij zei, ach, schond gij mij de hulp van uw geest? Mocht die mij op een paan van strekken? Dat je die hulpen die je bij die held besteld hebt. Dat je die nou eens zenden mocht uit het heiligdom. Want ik word gewaarschuwd van ziel. Dat ik nog niet enig goddeloze gedachte in mijn ziel overwinnen kan. ...dat het nog niet eenmaal een rechte strijd tegen de vorst duizenden strijden kan... ...tenzij dat de hulpen van boven van Christus in mijn ziel geschonken mag. Niet om achter je oma te schuilen, mensen, want dan kunnen we beslapen. Maar als God je je doet inleven... ...dan krijg je veel gebedsworsteling aan de troon der genade. En dan waar te nemen, niet met je gebed God te bewegen... Maar als een antwoord op je gebed is een openbaring te krijgen dat God over je arme ziel bewogen heeft. nog voordat hij op de wereld wacht, dat God al het oog op je vrienden, dan zinkt hij zo weg. In aanbetting voor God. Want God die verlost zijn volk met een eeuwige verlossing. En hij doet dat na zijn eeuwig soeverein, goddelijk welbaar. En als u dat eens ook dat hij nou van eeuwigheid dat volk al lief gehad heeft. Dat is dat ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde, daarom trok ik je met geworden van goede tierheid. En omdat je lief gehad hebt met een eeuwige liefde, daarom heb ik ook mijn zoon gezocht. En daarom heb ik hem ook geofferd in de doodheidskruis, ook voor jou. Niet alleen voor de kerk, want kijk, daar moet je erg in hebben. Geloven voor wat kerk, daar kan ik iedere dag. Dan ben ik niet zo bekrompen voor die levende kerk, goed? Die komt er wel uit, hoor. Dat zou pas woord toch geen waarheid zijn? De poorten van de hel, dat wil zeggen de sterken, de wachten van de hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen zeggen, meneer Jezus. Dat is dat vast. Maar weet je waar dat volk nou vaak vast zit? En ze hier of ik erbij hoort, dat weet ik nou net niet. Daar kan ik van niet geloven. Spreek gij nog eens tot mijn ziel en zeg tot haar, zegt die kerk. Ik ben u heil, dan loopt mijn mond u trouwe hulpstier mijn rechte sporen. Kijk, dat eigen persoonlijk particulier van God geschonken geloof. Tegenwoordig zeggen de mensen, jullie willen altijd wat bijzonders hebben. Nou, je mag van mijn gerust weet ik krijg graag wat bijzonders. Ik hoop geen bijzonder mens te worden, he? dat bedoel ik niet. Maar dat ik graag wat bijzonders zijn, maar ik wel. Jullie niet? Als je wat bijzonders van God krijgt, krijg je bijzondere genade. Want met algemene genade ga ik naar de auto. Algemene goedheid waaronder de mensen leven, maar daar kom je eeuwig mee om, mensen. Hoe leidt het nu van Christus weg alsof God ons ware? Dat je niet moet denken met de goede keren, waarmee we hier op de aarde leven, dat we daarmee zalig kunnen worden. Dat zolang als dat je leeft, maar dan kom je er eeuwig mee om. En dan zullen al de goede keren, al de die God gaf in je leven nog tegen je getuige mensen. Dat is echt in die is. Van die veel eist worden ook. Dat zou toch wat zijn. God te moeten ontmoeten. Onder het woord van God altijd geleefd te hebben. En dan niet wederom geboren. Niet met God verzoend zijn. Oh vrienden. Dan zit dat zo zwaar. Halen. Maar dat neemt niet weg. Dat het zo noodzakelijk is. Om eens wat bijzonders te krijgen. Niet waar? Want met dat algemene komen we er nooit op. Bijzondere genade. En dat gaat niet buiten om Christus. Want de heilige geest gekomen zijn, gezegd de Heer Jezus. Die zal het uit het mijnen nemen. En die zal het u verkondigen. En Johannes de apostel, daar had er ook wat van geleerd. hebben wij dan uit zijn volheid ontvangen. Genade voor genade. Dus ik krijg geen bijzondere genade buiten de middelaar. De kerk niet. Maar nou door genade iets van die middelaar te leren kennen. In de staat van zijn vernedering. Maar, dat doet dat volk van God vaak veel weinig. Oh, als de opstanding en de hemelvaart en de zitting van God, de rechterhand God, bedekt is voor de zielen van Gods kinderen. Dan zullen ze veel bedrukt en wenend over de aarde gaan. Wat zal hun ziel dat meeste bemoedigen? Wat zullen ze het meeste sterkte voor de ziel uitbekommen, dit? Waar de heer Jezus zegt tot zijn volk. Ik leef en gij zult leven. Kijk dan zullen ze gewaar worden. Niet alleen een doden te leren kennen. Die de schuld voor zijn volk betaalt. Hè, maar ook nog een levende middelaar te leren kennen. Die wat hij door zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid betaald heeft. Dat hij het ook nog toepassen kan. O Gods volk heeft niet een dode middelaar. Maar die hebben een levende christen. En daarom waren de apostelen zo bedreigd. Die gingen door zulke diepe beproeving. Maar ze konden het niet verder bekijken als de neer Jezus was dood. En nou is de derde dag, zei ze, dat deze dingen misschien, Ze zijn als je nog dood en als je verloren. Maar als nou die levende Christus weer eens bij vernieuwing in de staat zijn we verhogen aan je ziel geopenbaard mag worden. Dat is nog geen toepassing hoor. Maar dat is een openbaring van die verhoogde middelaar. Als u daar eens aan je ziel geopenbaard mag worden. Zo die de dood overwonnen heeft. En recht tot het eeuwige leven voor zijn kerk verwierft Of in de hemelvaart. Zo die hemelen doorgegaan is. om met zijn middelaar bloed dat hij aan het kruis gestort heeft. Voor Gods aangezicht te verschijnen. Of zo God hem het openbaard. Zoals hij zit aan Gods rechterhand. En de leeft om te bidden om de toepassing dat ze uitverkoord een levend gemaakt wordt. Dat zijn volk in de kracht van God zal bewaard blijven door het geloof tot de zaligheid. Of dat ze opgenomen zullen worden. Stefanus kreeg er een kostelijke openbaring van. Ik zie de hemel geopend zeg je. En de zoon des mensen staan er te rechterhand God. Zeg maar van vrijmoedigheid in het aangezicht van de dood. En zeg eens volk van God. Zou je denken dat je het met minder kunt doen? Ik zeg niet van dezelfde mate maar zouden wij buiten Christus God kunnen ontmoeten, ik niet. Echt niet. God. Met al wat er gebeurd is, hoe dikwijls dat hij zich openbaart is, Al zou die aan je ziel toegepast zijn, als brug en medelaar, Kun je God niet mee ontmoeten. Dat is een welvaart. Dat is een kostelijke welvaart. Vele van kinderen zien er naar uit als ze daar dan moet ik voor mijn armen zitten. En toch zullen ze moeten leren dat ze de God niet mee kunnen ontmoeten. Maar waar kun je dan wel mee? Wel alleen met de Heer Jezus. Dan Paulus leert het ons. En laten we dan de schrift ons houden. Paulus leert ons. Door de welke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In dat, hand, dat huis niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Kijk dat is naar de zuivere gang. En als Gods volk dat nou gewaagd wordt. Dan wordt nooit geen grote christen in je leven. En weet je wat je dan krijgt? Er zijn veel vijanden op de wereld. Want als je nog maar een bepaalde hulp boven een andere vraagt. Dan gaat dat nog wel. Maar als we nou allemaal door de Heerde Jezus alleen maar gezaligd kunnen worden, tot een einde toe, dan zult het gewaar worden en zeggen nou, bij die man kom je er nooit bovenop. Echt, je komt er ook niet bovenop mensen. Je komt er alleen maar uit, want de apostel zegt, wie zijn zij die uit de grote verdrukking komen, maar zeggen wie zijn ze die er bovenop komen, dat zegt hij niet. Maar wie zijn ze die eruit komen, dat is niet hopeloos voor Gods kan zo menigmaal in druk en kruis gaan. Maar hopeloos is het nog niet. Maar God haalt eens een volk een keertje uit. Hier laten ze er wel eens boven kijken. Dan zeggen ze heren. Dan nou heb ik er weer eens boven mag kijken, Maar ik ben er nog niet uit. Het is weer eens bemoedigd geworden. Maar het is nog niet opgelost in mijn hart. Statelijk niet en standelijk niet. Zie, Dan zeggen ze heren. Dan word ik toch gewaar bemoedigd en versterkt. Dat dat nog geen oplossing is in elke zaak. En dat geldt ook in de staat. En dan zal het voor dat volk opgelost worden, als de dood komt, dan kan het aan deze zijde van het graf wel donker zijn, maar als aan de andere zijde de muur mogen terug. en altijd bij hem zullen zijn, dan zullen ze toch gewaar worden dat dat wel opgelost is. Want daar komt er niet in. Daar zal geen enkel onder ik ben ziek. En dat voelt dat daarin komt, daar, dat zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Hoe zal die eeuwig te mevrouw? De strijd die duurde ook niet eeuwig hoor. Nee nee. Die volhaarde zal tot een einde toe. Dan dus zie je wel dat er aan die strijd een einde komt. Die volharden zal tot een einde toe. Die zal zalig worden. Ja maar je zult zeggen. Maar ik kan die volharden tot nog in vijf minuten. Ik hoop dat hij daar wel achter komt. En zul je veel wanneer Jezus nodig hebben. Dat je nooit in je eigen kracht kunt volharden, Maar dat je in de kracht van Christus bewaard moet blijven. Want zoals je denkt. Ik meende in uw goedgunstigheid werden vastgezet. Nou zouden niet meer wankelen, dat alleen ja, gelijk. Want dat is in de grond van haar het hoofd Dat je denkt dat je niet meer wankelt. Maar als je nou eens denkt, nou ga ik voor eeuwig onder, dan zul je toch wel eens ervaren. Dat de here, de noodrechtige nog wil verschonen. En dat hij aan armen uitgenaamd zijn hulp uit en verlossing toont. Hij slaat hun zielig haar. Niet alleen als ze aangenaam gesteld zijn noemen. Nee, nee, hij slaat hun zieligheid als zijn geweld en list bestrijdt. Dat zijn twee middelen die de macht der duisternis gebruikt. De vorst der duisternis komt met geweld om alles ondersteboven te gooien, of hij komt met list. Dan zegt hij, is het ook wat God gezegd heeft? Dat is een list, dan komt hij zo listig. Om te proberen die hele kerk aan het wankelen te krijgen. En hij zou ze voorzeker in de eeuwige verdoemenis krijgen. Als Christus er niet over waakte. Maar hij zegt als zijn geweld zijn leef bestrijdt, dan gaat het op zo hoog. tranen en hun zijn dierbaar in zijn oog. Hij houdt dus een oog af. Als meneer Jezus maar één moment zijn kerk uit het oog verloor, dan was het verloren. Maar kan die kerk de Heerde Jezus ook eens zien? Maar nee, dat zei ik toch niet? Ik zeg niet dat Gods volk als het een oog op de Heerde Jezus heeft. Dat zei ik niet. Ik geloof dat ze er meer naast kijken als Want dan waren ze wel anders in de ziel gestuurd. Want dan zegt een deze: ik heb u voorwaar in het heiligdom. Voor hemel schouwt met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw ogen van overblomt, uw goddelijke eer ja, als Gods volk is op de middel, zien, maar door het geloof, dan kun je dat wel eens zien in de ogen. Dan kijken ze net zo vrolijk aan. Ik gaat ze wel eens zien zitten in de kerk. Dan denk, die man die heeft het zo vrolijk in zijn haar, hij zit gierig in zijn ogen. Want hij zat eigenlijk niet te spotten, maar met van vrolijkheid zo'n beetje te lachen. Hij kon zijn dus eigen niet met zijn geloof zei jij nogal, nou je zingt altijd onder de prediking. Daar heb ik net gezegd, die zijn zongen in mijn ziel. Ik zal eeuwig zingen van God hoe Ja, dat kun je wel eens waarnemen. Maar moet dat eens scherp op de ogen van Gods volk laten. Dan zie je er wel eens wat in. En dan zul je wel eens gewaar worden, dat genade, dat die altijd niet verzorgen kan blijven. Ja, je kunt wel eens voornemen, hoor, om nooit iets meer te zeggen. Maar dat het toch niet mensen. Want als je ziel aangeslagen wordt, dan ben je zo aan de praat. Al is niet in de kerk dan erbuiten. Een hele dan, dan zeggen ze, heren, ik zou nooit meer in die naam spreken. Ik zou er ook nooit meer over praten, want het is bij mijn eeuwig mis. En dan komt er een en die zegt wat ze zitten onder de prediking. En er wordt er ziel aangeraakt. En dan zeggen ze, heren, ik kan vast volgen om niks meer te zeggen. En dan heb ik de hele avond gepraat. Weet je waarom? Kost niet houden, waar zo'n zaak die brandde in ons, zeiden die Amoschal, ah, als hij, niet de leraar, maar als hij namelijk Christus tot ons brak en onze schriften openen, ze kost niet meer houden. Ze je oh. er alles uit. Kijk, dat is nou dat volk met de voornemens. Die komen altijd in het water terecht hoor, mijn voornemens ook, komen gedurende in het water terecht. Maar dat goddelijke voornemen, oh als God dat uit gaat voeren, dat kost een hele mens. Dan gaat die hele mens onder ze boven En dan van achteren zeggen ze heren. Dan nou wordt het toch gewaar wat waar is. die hij tevoren gehoord in heeft. Deze heeft hij groepen, geroepen. Rechtvaardig gehaald van de Nou zou het vast goed gaan. Want dat ene is aan het andere verbonden. Kijk dan kijken ze er weer eens door. Wat kennen we ervan jongeren en ouderen. Gaat het nu met mij op de grote eeuwigheid aan. En dan was de beslissing eeuwig in de plaats waar de boom gaat, dat blijft hij eeuwig leggen. Daar zal geen bezinning meer zijn, vrienden. Nee, God is in dat opzicht ook onveranderlijk. Maar je zult zeggen, ik ga trouw naar de kerk. En ik hou nog wel van God volk. Wel, dat is de prijs, hè. Maar dat is geen middeltje om te betalen, waar je zult af te komen. Nee, dat gaat niet, vrienden. Ik heb niet geweten onder u, zegt de apostel, dan Jezus Christus en die je O jongeren, en ander, dat God nog zodanig in uw hart mocht werken, dat je het dus niet meer uithouden komt. Kijk, dan kom je op verborgen plaatsen en zeg, oh God, dan nou kan ik het niet meer houden. Ik, ik verlies het, ik moet het opgeven, het is buiten in mijn hart. En dan ben ik ziek geworden, dan ben ik ziek naar op van verlangen, maar hij zal mij wel nooit willen hebben. Dat denk je dan ook. Hij wil zijn kaars wel hebben, zegt zo'n ziel, maar mij zou je zeker wel nooit willen en dat God gaat openbaren dat hij nou wel te willen is om zo'n zoon daar te hebben. Die verloren zoon, die kon dat niet klein krijgen. Ach, dat hij thuisgebleven zoon, zijn broer, dat hij nog goed bij zijn vader in de pas stond. Ja, dat kon hij wel begrijpen. Maar hij, die doorbrengde, en die weglopen, nee, daar kon hij niet van begrijpen. En toen kwam hij thuis en toen viel die vader hem om de huis. Zo, ja. zegt hij, waar ben ik nou blij. wezen mijn zoon was verloren en als ze weer gewond. En toen deed ik een kleed aan en ik kleed hem netjes aan. Zo. Dat zou toch meegevallen zijn voor die man. Dat had hij nooit gedaan. Maar dat moet eerst verloren zijn. Iedere keer. Dat is in elke oefening. Als het bij Gods ik weer een verloren zaak wordt. Dan gaat God openbaar. Zit Ziet ik echt jullie gehad met een inbegeliefde. En daarom heb ik dat in je. En daarom heb ik dat voor je gedaan. En daarom zal ik het blijven doen. Net zolang totdat je bij me bent voor het eeuwig. Zit dat geven God nou gedurende in onze harten te overdenken op dat eerst dat we er hebben. Onze ziel mocht ervaren Eer ik het wist. Zette hij mijn ziel op de wagens als hij vrijwillig vond. Ja God is zo'n verrassend God mensen. Als ik denk dan komt er niks meer van. Dan komt hij soms maar ineens in je hart. Daar begrijp je niks van. Dan lig je soms nachts wakker en dan denk je wat is. Ik ben een ellendig mens zegt Paulus. Die komen met al zijn genade niet verder, die komen als een lende En dat denk ik dan ook wel. En dan zegt God zomaar maar er niet. Al ben je nou nog diepe lente, kun je het toch nog halen. Dat is een wonder, dat is het wel zo'n wonder, dan slaat je van het wonder niet. O, de God van alle genade, die geven het nog in onze ziel te mogen ervaren. Hij doet wonderen, hij alleen, dan kun je ze zelf niet meer doen. Als God wonderen gaat doen, dan ben je zelf geen wonderdoener. En zei Heer, hoe dat ik het eraf gebrand, dan nou geloof ik toch dat je dag nog weer, iedere keer weer terugkomt. Dan word ik gewaar dat ik een onwillige vijand ben. En dat u nou nog gewillig bent, niet om je kerk, maar op mijn te zadigen door het bloed van het land. Amen. Bezegend de middelaar Gods en de mens, die u zelf een diep hebt willen vernederen. En dat niet omdat je dat nodig had, maar omdat uw kerk voor eeuwig zou verhoogd worden. Dan heb je nou zelf in uw woord getuigd, die om uwentwil is arm geworden, omdat gij door zijn armen zoudt rijk gemaakt worden. Niet rijk in onze eigen ogen, dat zijn we nou, dat hoeven niet te worden. Maar heren, om nou die eeuwige rijkdommen der genade in hem belastig te worden, die ze niet alleen verweert, maar die op zijn schapen het eeuwige leven geeft te dragen. Maar al die hier tegenwoordig zijn nog aan u op. Maar ook de gemeente met elkaar, elkaar raakt. En mocht het zijn dat u de prediking nog als die grote meester der verzagelingen nog eens slaan mocht. Dat het vaste nagel voor de ziel mocht zijn. Dat ze het nooit meer kwijtraken. Amen. Wij verzoeken te gezinnen tot onze slotzaam... ...zalm 89, daarvan het negende vers. Gij hebt wanneer van hem... ...die gij geheiligd had gezegd in een gezicht... ...dat zoveel troost bevat... ...ik heb in een hel voor Israël hulp gespoord... ...en uit het volk verhoogd... ...en had ik uitgekozen. ...heb David mijn knecht mijn rusteling gevonden... En hem met heilige zalf aan mij en prijk geboden. Zit 9 van 89. <tied>